ik nu groene morgenantwoord.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 Ja, ik heb het gelezen. Ja, dat kon natuurlijk nu niet plaatsvinden in, in Pluspunt. Maar toen e hebben ze dus uh, een, een, een leuk idee. Uh, men ging vanuit Pluspunt naar de, de jubilarissen toe. En dat was natuurlijk ook heel bijzonder en heel leuk. Ja, ik heb het En dat ik, werd ik ook in prijs gesteld. ja.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 Ja, wat ik zo hoor, ben je weer een ontzettend drukke baas... met allerlei dingen te verzinnen en aan te dragen voor het openbare bestuur. Ik hoop wel dat je, ondanks je astma, toch gezond blijft. En ik vond het erg leuk om weer eens even met je te praten, Han. Weer zijn, Dank je wel. Succes met jullie. Dank je wel. Dank je wel. Bye-bye.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 Eigenlijk uh, uh, weinig capaciteit hebben om inderdaad deze periode van dichter en ook een klein beetje gaan compenseren. Uh, ze zijn natuurlijk enorm gered met een uitbreiding van het terras. Dus dat is, ja, uh, uh, ik ben er heel erg blij mee. Die, die, die uitbreiding die heeft natuurlijk nog wel wat, uh, wat restricties. Hè? Want uh, je kan wel naar links en naar rechts, maar dan zit je misschien voor een, uh, voor een brillenwinkel of, of voor, een, voor een andere winkel. Ja, dat moet allemaal in overleg gaan. Inderdaad, hoe ver ga je uitbreiden, ook in overleg met inderdaad de retailers, van wat, uh, hoe kunnen we elkaar helpen? Ik denk dat dat uh, ook heel erg de boodschap is die de gemeente en ook eigenlijk van de landelijke politiek natuurlijk uh, aangeeft, dat we dit samen moeten oplossen. Of samen in ieder geval dit moeten overleven en doorkomen. En ik denk dat dit ook daar een, een goed voorbeeld van is, dat we dit in goed overleg uh, ja, de, de straat gaan inrichten. Um,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 Verder uh, mee doorgaan. Maar voor nu uh, denk ik dat, het is, dat we het echt even moeten richten. nu op dat dit een corona-maatregel is. En uh, dat we daarmee hopelijk uh, uh, de redding kunnen bieden aan, uh, aan de zuid de Ja, uh, de proef is voor vier weken. Um, ja. Van 12 tot 24 uur. Daar is ook een restrictie voor de terrassen aan. Uh, die moet om 12 uur opgeruimd worden. Is het dan ook zo dat uh, alle horeca-gelegenheden om 12 uur open mogen?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 Gezonde en uh, goede drukte, maar op een goede manier dat we het weekend door gaan komen. Oké, okay, Robert, bedankt. Heb een goed fijne dag. Hoi. <middels>